De Radio 1 Sportzomer. Tom van en Tim Overding. politieke jongeren van de G500 moeten al die congressen gaan bezoeken binnenkort. Hoe ze dat doen en wat ze elkaar daar leren, u hoort het straks. U kunt straks uw mening geven op deze zender over de stelling van vandaag. En op de website radio1.nl kunt u die stelling alvast af afzien. Maar nu het nieuws met Juri MUZIEK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 Engagement with the will be Elke dag wordt bekeken of de VN-missie weer verder kan. Afgelopen woensdag werden waarnemers beschoten toen ze de stad Hafa wilden bezoeken. De regering van Syrië heeft begrip voor het besluit dat de missie is stilgelegd. Bij bomaanslagen in Bagdad zijn zeker 32 doden gevallen. Er ontploften twee autobommen toen sjiitische pelgrims een tocht hielden om de achterkleinzoon van de profeet Mohammed te herdenken.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 Passanten begonnen een achtervolging... en werkte een van de jongens een paar straten verderop tegen de grond. De politie pakte kort daarna de tweede dader. De overvallers in Bunde hadden de zak met geld op de vlucht weggegooid. Die is inmiddels terecht. Het idee van de VVD om opnieuw het mes te zetten in ontwikkelingssamenwerking... leidt tot kritische reacties. SP-Kamerlid van Bommel vindt dat de VVD de armen in de wereld de crisis laat betalen... GroenLinks-leider stelt dat de VVD het egoïsme laat regeren. Ook D66-leider Pechtold heeft geen goed woord over voor het plan van de VVD... om het budget voor ontwikkelingssamenwerking terug te brengen... van 4,4 miljard euro naar 1,4 miljard euro. Hulporganisatie oxfam Novib noemt het plan verkiezingsretoriek.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 In 2010 kwam er een einde aan het huisarrest van Suchi. In april dit jaar werd ze gekozen in het parlement van Birma. Voor het eerst zijn in Nederland alle brandweerlieden herdacht... die na de Tweede Wereldoorlog bij bluswerkzaamheden zijn omgekomen. De herdenking werd gehouden in Arnhem bij het Nationaal Brandweermonument... op het terrein van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid. Het monument werd onthuld door minister Opstelten. Er staan namen op van 90 brandweermensen... die bij het bestrijden van een brand zijn omgekomen. J. de Ridder en Steenvoorden. Dames en heren, 90 namen op het monument. 90 namen van mannen die hun leven gaven. 90 mannen die gezinnen, ouders, kinderen en vrienden achterlieten. Niet zomaar 90 namen, maar 9 keer 1 naam. De stichting die het monument beheert gaat ervan uit dat er meer brandweerlieden zijn omgekomen. Als dat zo is, worden hun namen toegevoegd. Het weer, vanavond kans op een paar buien, vannacht opklaringen en bijna overal droog. Morgen bewolkt en plaatselijk een bui, maar ook zon. Middagtemperatuur ligt dan rond een graad of twintig. Maandag flink wat regen, smiddags af en toe zon. ANWB-verkeersinformatie, een waarschuwing. In de provincies Gelderland, Overijssel en zuidelijk Drenthe... komt plaatselijk onweer met regen en hagelbuien voor. Dan de files op de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat twee kilometer file tussen Zevenhuizen en Zoetermeer. Twee rijstroken zijn dicht, de spitstrook is daar open. Op de A16 Rotterdam richting Breda... wordt dit weekend gewerkt aan de Van Brindernoordbrug. Er staat daarom een file tussen afrit Rotterdam Centrum... en Rotterdam Feyenoord van twee kilometer.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 Amsterdam heeft een nieuw oudste huis ontdekt. We gaan u straks vertellen naar welke straat dat is. Max Kaldas, de coach van de vrouwenhoeksters... maakte bekend welke 16 dames het Olympisch goud moeten gaan verdedigen in Londen. Ook daarover praten we later dit uur. Hier zijn Tom van Hek en Tim Moverdijk. Precies zes weken na de vorige verkiezingen gaan de Grieken morgen opnieuw stemmen. En net als in mei twijfelen veel Grieken op wie. De extreemrechtse partij Gouden Dagen Raad kreeg de vorige keer veel proteststemmen. Niet alleen van fascisten, maar ook van Spiros lessis bijvoorbeeld. Daar in Athene moesten ze maar eens weten dat ze er een puinhoop van hadden gemaakt, vond hij. Joris van der Kerkhoff sprak toen met Spiros en vanmiddag deed hij dat opnieuw. Zes weken geleden stemde Spiros Lessis nog voor de gouden dagen Een proteststem van de man met twee banen. So you know for reaction, you me? De regering moest opgeschikt worden en daarom stemden hij op een partij gericht tegen buitenlanders. They grab mobile phones, they grab uh, handbags, they grab anything that shines in their eye, they will grab it. And the are so nazi -symbolen. met een woordvoerder... die politieke tegenstanders in het televisiedebat water in het gezicht gooit. Of even later ook een politieke tegenstander in het gezicht slaat. Okay, okay, okay, okay. Nu zes weken later gaat hij die proteststem niet herhalen. Afgelopen donderdag was hij bij een bijeenkomst van Radicaal Links. Een partij die misschien wel de grootste wordt. Een dag later kon ik hier in Athene luisteren naar de conservatieven. Nu nog de grootste partij. misschien na de verkiezingen zijn ze dat opnieuw. Hij gaat kiezen tussen één van de twee. Het zijn allemaal leugenaars. Maar er moeten beslissingen genomen worden. Er moet iets gebeuren. We need a now, I think it go Waarschijnlijk wordt het de conservatieve partij. And more to maar echt het belangrijkste is: neem een beslissing. Maakt niet uit wat. Because we need a government. We need a solution. Monday morning we must have a government to say, to decide. Or we go to the death, or we survive. Spiros ziet er vermoeid uit, ongeschoren. Twee banen, een baan bij het ministerie van defensie. Daar verdienen die duizend euro. Maar dat is al verminderd. 677 euro. En euro. Dan blijft er na aftrek van de huur weinig over. And from this I must pay my My water, to live, to eat, everything. En daarom een tweede baan. But now it's very difficult because I left to, uh, the second job. Maar die heeft hij niet meer. The boss told me 2 uh, you will still working for 10, 12 hours per day, but I will give you 20, 25 euros more. I say I cannot, I'm very tired, I have and another job too. Say if you like, if you don't like, go because outside they thousand just for the 20 euro. 2 euro per uur. 2 euros an hour exactly. And the and the coffee cost four euro and 50 cents. You can understand how the how become, become Spiro's tientallen anderen zijn zijn baas. They go to take my position. They will go to take my position for 20 euro. Few young girls and inside they work from Sri Lanka for 15 euro and this is going on. Eigenlijk weet hij niet wat hij moet doen. We are very confused. We don't know anymore. Misschien terug naar zijn eiland. Daar is de mensen te eten onder de zon. In my islands, I, my parties nog still in village. I have potatoes, I have tomatoes, I have, uh, they have animals. Volgens Piros moeten de verkiezingen zorgen voor veranderingen. We hope. Hij hoopt het echt. Hope uh, that is last. with a big smile. Thank you for Thank very much. Yeah. Thank you. Kijken hoe die glimlach morgen nog te zien is... als dan in Griekenland de verkiezingen plaatsvinden. En we gaan naar ons eigen land, ook over politiek en politieke invloed. Want zelf geloven ze ros gods vast dat ze politieke invloed kunnen uitoefenen. We hebben over de jongeren van de G500, de club die de politiek wil veranderen... door met zoveel mogelijk jongeren lid te worden van verschillende politieke partijen. De komende partijcongressen zijn erg belangrijk voor die G500... en daarom kregen de leden vandaag les... Hoe werkt zo'n congres en hoe moet je daar je stem laten horen? 200 jongeren waren uit het hele land naar Utrecht gekomen. Ik ben Tijn van Vechel en ik kom uit Zuid-Nederland. Vanochtend zijn wij om 8 uur vertrokken vanuit Maastricht. Hoeveel mensen uit het zuiden heb je vanochtend uh, meegenomen? Wij zijn denk ik met een stuk of 25. En waarom doen jullie dit op een vrije zaterdag? Een goede vraag, maar ik vind politiek heel leuk en ik vind dat er op dit op dit moment iets moet veranderen in Nederland. Er zijn zoveel kabinetten gevallen de afgelopen jaren en dat vind ik zo zonde. Ik wil heel graag gewoon dat er nu een kabinet vier jaar zit en ik denk dat wij er als jongeren heel veel voor kunnen betekenen. En heel hartelijk welkom bij de G500 Warmte op. Uh, vandaag gaan we opwarmen, oftewel voorbereiden op de partijcongressen. We hebben inspirerende sprekers voor jullie. Sievert van Lienden, initiatiefnemer van G500. We moeten echt wat doorbreken. We moeten voorkomen dat de heigerige non-issues van de korte termijn gaan domineren in september. Daarom zijn die komende twee weken belangrijk. Omdat we kijken naar de lange termijn en frisse ideeën hebben. Nu is het het moment om op die agenda in te breken. Is de G500, het is eigenlijk zo'n simpele formule. En dat maakt G500 dus heel toegankelijk en begrijpbaar. En um, dat is het grote verschil met alle andere politieke partijen... of jongere politieke partijen. Want die, in mijn ogen, werken die nu niet. Nou, Wat G500 probeert is natuurlijk uh, op een, eigenlijk een nieuwe manier van politiek uh, voeren. Dus meer het uh, netwerk denken... Dus niet meer dat je gebonden bent aan één partij. Maar dat je eigenlijk uh, probeert niet in links-rechtstermen te denken... maar meer gewoon, nou, wat, wat zijn de problemen waar we een oplossing voor In feite, de klassieke Volkspartij waar we nu lid van zijn geworden... dat zijn eigenlijk nog instituten uit de 20e eeuw. En uh, het is eigenlijk de bedoeling om op korte termijn... wat maximaal invloed te creëren voor de komende verkiezingen. En als politiek een soort van lopen is, dan leren we vandaag springen. Hoe werken partijen en hoe kun je ze beïnvloeden? Hoe zien politieke congressen er nou eigenlijk uit? Je raakt al snel verdwaald. En vandaag proberen we samen de weg te vinden. Met trainers, politici en mensen uit partijen zelf en met natuurlijk ook vooral met elkaar. Meneer Verheijen, u bent de vice-partijvoorzitter van de VVD. Waarom vindt u dit belangrijk genoeg om daar uw ochtend aan te besteden? Nou, het zijn een uh, heleboel, uh, circa 500 nieuwe VVD-leden. Dus als er ergens 500 uh, of iets minder maar VVD-leden bij elkaar komen... Uh, dan wil ik daar natuurlijk graag bij zijn. Uh, daarnaast vind ik het ook gewoon een goed initiatief. Ze proberen via die partijdemocratie dat jongere standpunt naar voren te brengen. Uh, ja, daar kun je eigenlijk nooit op tegen zijn. Of dit een lang leven beschoren is, uh, dat moeten we nog zien. Maar voor nu uh, juichen we het gewoon toe en uh, laten we gewoon het debat aangaan. Laat je vooral niet ontmoedigen. Laten we deze kans grijpen, kijken of het werkt. En kijken op die congressen, hoe ver we kunnen komen. De enige manier waarop het kan is met jou, als we samen de beuk erin mappen, Dat is de enige manier om door die betonnen muren heen te breken. Ik hoop dat jullie vandaag heel veel plezier hebben. Dankjewel. Een lang applaus voor een bijdrage van uh, Wilma Borgman. Dit is de Radio 1 Sportzorg met Tom van Vek en Tim Overdiek. Ik maak mijn reservation. Nou, dat was dus ook de titelbreakaway van Tracy Ullman. Straks aan de lijn. Het CDA GroenLinks willen het vaderschapsverlof verlengen. Vaders moeten niet twee, maar vijf dagen verlof krijgen. Daarover kunt u discussiëren na half zeven met ons over in aan de lijn. U kunt dan reageren op de stelling... vaderschapsverlof in crisistijd is een overbodige luxe. U kunt bellen naar het gratis nummer 0800 1121... of bezoekt u onze website www.radio1.nl. Geef uw mening dus over de stelling... vaderschapsverlof in crisistijd is een overbodige luxe... Tot nu toe is 54% het met die stelling eens en 46% oneens. Zeg Tom, ben je wel eens op het Begijnhof in Amsterdam geweest? Ja. Mooi ja, plekje daar, he? Prachtig, mooi rustig plekje. Ja. Ik neem altijd buitenlandse bezoekers daarmee naartoe. Doe dat deurtje aan dat kleine Begijnhof en de wijskjes op een huis. Het oudste huis van Amsterdam, 1530. Niet langer, want Boudewijn Oranje, goede avond. Goedenavond. Wethouder van het stadsdeelscentrum in Amsterdam. Um, er is een ander huis gevonden dat veel ouder is... Ja, dat klopt. Waar dus, is het? Uh, Begijnhof, mooi niet meer. Het is de Warmoestraat. Uh, en daar hebben we inderdaad een uh, veel ouder huis gevonden. Warmoestraat, welk nummer? Nummer 90. En hoe oud is dit huis? Dit huis is van 1485. 1485, dus dat is behoorlijk een stuk ouder dan het huisje aan het Begijnhof. Ja, het is voor ons de eerste 15e eeuw. Dus uh, heel bijzonder. Wat maakt het zo bijzonder, behalve het feit dat het het oudste huis is nu van Amsterdam? Nou, wat misschien het meest bijzonder is, dat het gewoon nog gebruikt uh, wordt en uh, kan blijven worden. Ja, Verwarmoestraat? Eigenlijk... <laughs> wie woonde daar? Nou, het heeft een heleboel functies gehad. Het is uh, eerst een, meer een pakhuis geweest. Want de achterkant stond aan de Amstel, wat nu het uh, damrak is. En de voorkant aan, aan de straat. Dus er zijn nogal wat goederen over geslagen. Maar zoals veel Amsterdamse stadshuizen, die hebben uh, ja, heel veel verschillende functies gehad. En dat is ook het fantastische van die, van die oude structuur... Want hoe bent u erachter gekomen dat dit huis 527 jaar oud is? Ja, dat was tamelijk toevallig. Er is in uh, 2010 een uh, behoorlijke brand in het pand geweest en uh, er was een bouwinspecteur die vanwege de verbouwing daar langs kwam en dacht: hier is iets bijzonders aan de hand. En die heeft die onmiddellijk Bureau Monumentenzorg opgebeld en die is komen kijken en uh, ja, toen zijn ze verder gaan onderzoeken en het was bingo. Wat zag je dan? Nou, vooral het houtwerk. Uh, dus het hele skelet is volledig intact. En uh, nou, daar hebben ze dendrochronologisch onderzoek uh, gedaan. Mooi woord, een mooi, mooi skrebelwoord. Maar ze hebben daar onderzoek naar gedaan. En uh, uh, de resultaten van een laboratorium in Berlijn wezen uit dat, uh, ja, dat het heel oud was: 1485. Ja, 14, kun je dat precies tot op het jaartal uitwijzen? Ja, ze kunnen zelfs kijken of het hout uit het voor- of het najaar komt. Zo, zo, ja, dat is echt waar. Dat is uh, zeer nauwkeurig. Waarom wisten we niet eerder hoe oud dit pand was? Nou, het gekke is dat het huis uh, uh, van de voorkant niet herkenbaar is als echt een uh, 15e-eeuws pand. Want er staat een 19e-eeuwse gevel voor. Huh. Ja, er zijn uh, heel veel mensen door de stad gelopen om monumenten uh, zeg maar, op te zoeken. Uh, maar ja, aan deze liepen ze dus altijd voorbij. En is er nou een kans dat in zo'n straat eh, nog andere in zo'n omgeving... Eh, huizen van, van, van deze leeftijd staan, zeg maar? Dat we meer van gevels hebben waarachter zich iets heel mooi ouds bevindt? Ja, dat is zeker het geval. En eh, dat is het fantastische van, van die stad Amsterdam... dat je nog steeds dingen ontdekt waarvan je denkt... nou, hoe kan dat dat we dat nog niet weten? En altijd nog steeds in gebruik is. Ja, heel bijzonder. Ja, straat nummer 90, was het al een monument? Uh, nog niet. Uh, nee, uh, dus. Uh, maar we zullen het uh, zo snel mogelijk voor zorgen dat het een rijksmonument wordt. Uh, en ik twijfel er niet aan dat dat uh, zal lukken. Een toeristische Wonen Er mensen in dat huis? Of wordt het gebruikt als winkel? Nee, het, wordt, uh, het was dus uitgebrand. En uh, de eigenaar die, uh, is nu bezig om te verbouwen. Uh, en er komen keurige woningen voor terug. En zo hoort het ook, want monumenten horen ook gewoon gebruikt te worden. Dus prima. 1485 Warmoestraat, nummer 90, een Oranje Wethouder Stadsdeelcentrum in Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. 3 uur en uh, 21 minuten zijn ze onderweg. We hebben het over de 24 uur uh, race van Le Mans. Slechts twee Nederlanders doen mee aan die oudste race voor sportwagens: Jeroen Blekemolen en debutant Jelmer Buurman. En alleen Blekenmolen maakt eventueel kans op een top 5 plek. Dat weet je natuurlijk met de kwaliteit van het soort van auto waarmee je rijdt. Een mager jaar dus voor de Nederlanders, maar toch wemelt het op het circuit van de Oranje fans. En Jeroen Blekemolen is wel blij met die steun. Leekermolen, zevende keer Le Mans, dan word je al een veteraan, hè? Ja, een beetje wel, ja. Je merkt dat je, doordat je ervaren bent, ook bij een hoop teams wat gewilliger wordt, dat mensen je wel graag in team willen hebben. Omdat je het circuit met de ogen dicht kent. Ja, je, je kent alle, alle nare situaties van Le Mans, alle moeilijke situaties van Le Mans, en je kent het inderdaad het circuit goed, wat lang is, dus dat is moeilijk, omdat je weinig rondjes rijdt, relatief gezien. Um, dus ja, al die dingen die erbij komen kijken, die, uh, daar heb je gewoon veel ervaring mee. Ik heb eerder deze week een foto van je gezien in de pitbox met een soort oranje gloed eromheen. Ja, het is ongelooflijk als je ziet hoeveel Nederlanders hier zijn als fans. Gewoon om de sfeer te proeven. Natuurlijk om, om mij aan te moedigen en ook mijn Buurman, en andere Nederlanders in de race. Maar ze zijn hier niet gekomen... Vanwege Nederland-Duitsland en dat drama. Ze waren er al. Ze waren er al, ja. En dit, zijn echt, uh, dit zijn ook mensen die ook echt bij de harde kern horen. Want je ziet ze ieder jaar weer. En, uh, ik weet niet het aantal, maar het zijn echt duizenden Nederlanders die hier naartoe komen. En uh, het is gewoon geweldig om ze ieder jaar weer te zien. In, in, helemaal in het oranje, uiteraard. En ze vallen het meest op van iedereen, dat is, uh, dat is duidelijk. Het is ook heel erg open, niet zoals bij de Formule 1, waar je heel moeilijk bij de, erbij in de buurt komt. Uh, maar hier is het gewoon allemaal open en de hele week door is het gezellig. Uh, ja, het, het heeft echt die historie nog van vroeger. En uh, wel met moderne raceauto's natuurlijk. Dus het is, het is een hele mooie combinatie. Opvallend dit jaar, vier Audi's, geen Peugeot's. En dan kun je al snel denken, oké, okay, die zegen, die gaat naar Duitsland. Want daar moeten toch wel hele rare dingen gebeuren. En jij, jij bent er eigenlijk van afhankelijk voor een goed resultaat. Er moet bij anderen en vooral bij Audi wat misgaan. Wil je echt opstomen in de vaart der Volkeren? Ja, klopt. Ja, we moeten echt het hebben van pech van de anderen. We rijden nu op de plek waar je eigenlijk moet zitten. Net achter die Audi's en de Toyota's dan ook in dit geval. Wat natuurlijk ook een groot team is, een fabrieksteam. Dus rond de zevende, achtste, negende plek? Ja, we rijden zo rond de zevende, achtste plek. Uh, daar hopen we dan ook de hele race te blijven. En ja, dan maar hopen dat anderen in het problemen komen. Maar je ziet nu al uh, in het eerste half uur ging Allen McNish al vol naast de baan. Op een plek waar je nou net zo goed het hele ding had af kunnen schrijven. Uh, dus die jongens zijn wel aan het gas geven en uh, dan maak je ook snel een foutje. Nu kom je echt in het verkeer, uh, het wordt drukker, er komen meer amateurs op de baan zometeen. Dus het wordt, uh, wordt spannend. Er komen meer amateurs op de baan. Ja, jij moet toch zo ook? Dat klopt, ja, daar reken ik mezelf dan niet bij. Uh, hebben... Jij moet eromheen. <laughs> ik moet eromheen. We hebben twee klassen waarbij het verplicht is dat je amateurs op de auto hebt. Dat houdt dus wel in dat zijn geen mensen die zomaar van de straat komen. Die, uh, die kunnen nog steeds wel een beetje sturen. Ja, ik mag het niet, hè? Nee, je moet nog wel bepaalde dingen hebben gedaan in het verleden in de autosport. Zeg maar maar uh, dat zijn in ieder geval mensen die niet uh, betaald worden om te racen. Uh, en uh, ja, ook wel ietsje langzamer zijn en sommige zijn ook wel behoorlijk langzamer. Dus dan moet je als, als professional echt mee oppassen om die in te halen. Morgen, morgen is de dag van het wonder van Garkov. Ja, dat gaat helemaal aan jouw neus voorbij, want dan slaap je al lang. Ja, dat denk ik wel. Ik uh, denk dat ik er heel weinig van mee zal krijgen. Ja. Maar wanneer mogen we spreken van het wonder van Le Mans? Uh, als wij het podium hebben gehaald, dan, uh, dan is het absoluut het wonder van Le Mans. Want dan zijn er rare dingen gebeurd. Ja, dan zijn er zeker uh, twee, drie Audi's in de muur gegaan. Dan is uh, zeker één of twee van de Toyota's eraf gegaan. En uh, dan is er dus echt wel een hoop gebeurd, ja. Slaggever Louis Dekker hoort u met vooruitziende blik. Want hij weet morgen al dat het wonder van Garkov gaat plaatsvinden. Hij was hier in gesprek met coureur Jeroen Bleekmolen bij de 24 uur van Le Mans. De vrouwenhockey-selectie voor de Olympische Spelen is bekend. De 16 vrouwen op deze lijst moeten de titel uit Peking 2008 gaan verdedigen. Heb Tim Steens. Tim, zitten er opvallende namen in de selectie? Nou, wat mij betreft wel. Nou, wat zijn uh, die? Ja, nou, ik vind het opvallend dat Sophie Polkamp bijvoorbeeld erbij zit. Uh, zij was er ook bij in Peking natuurlijk met de gouden ploeg. Maar zij is lang geplacheerd geweest. Uh, dus wat dat betreft geeft Max Kalders haar het voordeel van de twijfel. Want... Ja, ze heeft niet echt veel wedstrijden in de competitie gespeeld en de laatste tijd wel wat meegetraind met het Nederlands elftal, ook wat oefenwedstrijden gespeeld. Maar echt topfit is ze nog niet. Maar goed, wat ik zeg, uh, Max Caldas geeft haar dus het voordeel van de twijfel. En Ellen Hoog is er weer bij. Die ontbrak in de laatste selectie tijdens de Champions Trophy in Argentinië. Een soort waarschuwing had Max Caldas haar gegeven. Nou, dat heeft ze te harte genomen, want ze heeft keihard gepreemd de afgelopen maanden. En ze zit er weer bij. En als je zegt, er zitten twee namen bij die ik misschien niet helemaal verwacht had. Wie, wie zitten er dan niet bij die jij daar wel verwacht had? Nou, niet echt veel mensen. Uh, ja, uh, we hadden natuurlijk wel een ta groot talent in Nederland, is dus Emily Mol. Uh, maar zij is uh, anderhalf jaar half jaar geleden geblesseerd geraakt aan een kruisband. Dus die is weer aan het terugkomen, maar nog niet fit genoeg... ...om mee te gaan naar, uh, naar, naar uh, Londen. Maar die is over vier jaar zeker bij, kan ik je vertellen. En verder, ja, de afvallers, dat verbaast mij niet zozeer. Uh, Sabine Mol is nog eigenlijk niet goed genoeg uh, als international. Claire Verhagen, Frederike Derk, Daphne van den Velden... ...en Marieke Veenhoven, ja, dat zijn in mijn ogen niet echt... Uh, toppers zeg maar. Dus wat dat betreft uh, kan ik wel uh, sta ik wel helemaal achter de keuze van, uh, van Max Caldas. Is er iets over de hiërarchie van bijvoorbeeld kiepsters gezegd? Of eerst uh, uh, iets dergelijks? Ja. ja, het is opmerkelijk dat uh, Floortje Engels, de tweede keepster in het Nederlands team, uh, zij was er ook bij in Peking. Maar goed, je mag er maar 16 meenemen in het Olympisch dorp. Zij zat samen toen met Kelly Jonker in, het, in een hotel in Peking. Dus Ze zat niet op de, stond niet op de lijst van 16. Uh, en nu is ze weer uh, reserve, zeg maar, dus weer in een hotel. Samen met Kaya van Maasakker dit keer, de reservespeelster. Uh, en of ze dat nou gaat doen, dat weet ik nog niet. Want Max Caldus heeft Joyce Sonbroek, en terecht ook in mijn ogen... want dat is een verschrikkelijk goede kiefster, aangewezen als eerste kiefster. En in die 16 zit dus maar één kiefster. En je mag die kiefster dus uh, wisselen als ze geblesseerd raakt tijdens het toernooi. Dan mag Floortje Engels, als ze dat doet, zeg maar uh, in die selectie komen. Maar ik vraag me nogmaals af of ze dat wel gaat opbrengen om nog een keer weer als tweede kiepster naar de Olympische Spelen te gaan. Want in Peking zat ze achter Lisanne de Hoever. Maar nou, die stopte na Peking. Dus Floortje dacht van nou, mijn kans komt in Londen. Maar goed, dat is dus niet gelukt. Want Joyce Sommerhoek is nu de eerste kiepster. Dus ik vraag het me af. En even voor de helderheid, Tim. Je mag één kiepster selecteren. Gebeurt daar wat mee? Mag je ook ja. na vier wedstrijden alsnog die andere kiepster toevoegen? Ja. Het enige wat je niet mag doen is... stel dat een kiepster na vijf minuten in de wedstrijd geblesseerd raakt... Dat, dat je dan die kiepster van de tribune haalt en zegt: Ga maar kiepen. Ja. Dat mag dus niet in een wedstrijd. Wel tijdens het toernooi, zeg maar. Als het blijkt dat je dus in de eerste wedstrijd geblesseerd raakt mag je de kiepster vervangen. Maar niet in een wedstrijd. Dus hij traint ook met een speelster. Die eventueel een kiepster kan vervangen. Als die geblesseerd raakt in een wedstrijd. Okay, ja. Kijkend naar dit team, Tim, welke plak gaat het worden straks in Londen, denk jij? Ja, wij zetten in op goud, Tim. Haalbaar? <laughs> ja, ja, kijk, als je de selectie ziet. En ze hebben natuurlijk de laatste tijd ook weer uh, goede wedstrijden gespeeld. En uh, ja, we hebben. In wat ik zei, Joyce Sombroek, de beste kiezer van de wereld. We hebben de beste strafcorner-specialist in huis, in Maartje Pouwen. Naomi Van As uh, is ook de uh, beste speelster van de wereld geweest. Tim Lammers is erbij en dat is ook opmerkelijk, want het worden haar eerste spelen. Zij miste de spelen in Athene door een blessure. En in Peking vond uh, Mark Lammers, de toenmalige bondscoach, haar niet fit genoeg. Dus voor haar worden de eerste spelen. En ik moet zeggen, ja, terecht ook wel gezien haar staat van dienst in de competitie afgelopen seizoen. Dus uh, ja, met, met die speeltjes gaan we zeker voor goud. Tim Steens over de 16 Olympische vrouwen op het hockey. In het volgende half uur gaan we dus aan de lijn. Dus u kunt bellen. Straks gaan we dat allemaal met elkaar bepraten over die stelling. Maar eerst gaan wij, want het is bijna half zeven, naar het nieuws van dit uur met Juri Stubenitski.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 In het grootste deel van het land is het droog en er zijn zonnige perioden, maar in het zuidoosten van het land en in het oosten trekken nog een paar buien langs. Verder staat er veel wind, vooral aan de kust, windkracht 6 eh, uit het zuidwesten. Aan de kust flink doorwaaien, landinwaarts wordt de wind zwakker matig en krimpt wat naar het zuiden. Het wordt niet koud. De minimumtemperatuur komt uit op 12 tot 14 graden.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks, over een minuut of tien, gaan we in aan de lijn praten over de stelling: Vaderschapsverlof in crisistijd is een overbodige luxe. Daar praten we dan eerst over met CDA-Kamerlid Eddie van Heijem, en daarna ook met u. En u kunt reageren door te bellen naar 0800 1121. Vaderschapsverlof in crisistijd is een overbodige luxe. Een bijzonder moment voor de Birmeese oppositieleider, leidster Aung San Suu Kyi. Vanmiddag, na twintig jaar, kon ze haar Nobelprijs voor de vrede in ontvangst nemen in Oslo. De voorzitter van het Nobelcomité sprak bij de ceremonie over de verdiensten van Suu Kyi. Die jarenlange isolatie, zo zei hij, maakte van haar het morele geweten van de wereld. Dear Aung San Suu Kyi, we have been waiting for you. For a very long time. But please know this in your isolation, you have become a moral voice for the whole world. Your Majesties, Your Royal Highness, dear friends. Ze zat al onder huisarrest toen ze hoorde via de radio dat ze die Nobelprijs had gekregen. En ze vertelde dat ze dus uh, ja, eigenlijk het al bezig was het contact met de buitenwereld te verliezen. Ze dreigde vergeten te worden en dat is zo'n beetje het ergste wat, uh, wat je kan overkomen. Often, during my days of house arrest, it felt as though I were no longer a part of the real world. There was a house which was my world, there was a the world of others... ...die also niet vrij free but who were together in prison as a community ...en there was de the world of the free when the nobel committee awarded the peace prize to me they were recognizing that the, oppressed and the isolated in burma ook also part of the world they were recognizing the oneness of humanity en toen ze die prijs kreeg toen kreeg ze ineens weer het gevoel dat ze toch weer bij die buitenwereld hoorde. en toen kreeg ze ook weer kracht om, om door te gaan met, uh, met haar strijd en ook het gevoel door die Nobelprijs was de aandacht van de hele wereld op haar gericht en ook op Burma en was het onmogelijk geworden om haar te vergeten. Voor so mij, receiving the Nobel Peace Prize means personally extending my concern for democracy and human rights beyond national borders. De Nobel Peace Prize opened up a door in my heart. En wat ze over Burma te vertellen had... dat was iets wat ze de afgelopen dagen eigenlijk al een paar keer heeft gezegd... Uh, Iets van een voorzichtig optimisme. Dat mensen niet al te uh, optimistisch over Birma moeten denken. Er is nog heel veel te doen daar. Eén politieke gevangene is eigenlijk al, is er al één te veel. Maar in Birma zijn het er veel meer dan één. Dat zijn de politieke gevangenen. Those who have not yet been freed. Those who have not yet been given access to the benefits of justice in my country. Number much more than one. The potential of our countries is enormous. This should be nurtured and developed to create not just a more prosperous, but also a more harmonious democratic society where our people can live in peace, security, and freedom. De Burmese oppositieleidster Aung San Suu Kyi. U hoorde ook correspondent Michel Maas over die toespraak die ze eerder vanmiddag in Oslo hield. God made, that's why God made, that's why. Vroeger zongen ze over California Girls en dat soort dingen, maar nu zeggen ze 50 jaar later: We staan 50 jaar de Beach Boys. That's why God made the radio. De radio 1 Sportsover. Aan de lijn. En de stelling, vaderschapsverlof is een crisistijd, een overbodige luxe. Vaderschapsverlof in crisistijd is een overbodige luxe. Als u wilt reageren op onze stelling kunt u gratis bellen op nummer 0800 116. 0800-1121. Maar eerst gaan wij erover praten met uh, Eddy van Heijm, uh, kamerlid van het CDA. Welkom, goedenavond. Goedenavond. Uh, morgen is het vaderdag. Is het helemaal toeval dat we het uh, <laughs> vandaag hierover hebben? Nou, niet helemaal natuurlijk. Nee, we hebben over de timing van uh, het voorstel natuurlijk wel een beetje nagedacht. Maar uh, we zijn er ook al heel lang mee bezig. En dat geldt ook voor uh, collega Ineke van Gent van GroenLinks. Met wie ik het voorstel samen heb gedaan. Ook Die heeft al eerder voorstellen in deze richting gedaan. Maar het is wel zo, we behandelen wellicht nog de komende weken de verlofwet in de Tweede Kamer. Uh, en in de aanloop daarnaartoe uh, hebben we nagedacht... Ja, waar, waar zitten nog mogelijkheden om die wet te verbeteren. En het vaderschapsverlof is een van de, van de zorgpunten. Want even de feiten van dat, die verlofwet bereidt. Ja, wat u wilt is, na de geboorte van een kind moet de vader vijf dagen verlof krijgen. Nu is dat nog maar twee dagen. Hè? Ja. Uh, dat willen u samen met CDA gaan doen om dat wettelijk uh, te gaan regelen. Maar de grote vraag natuurlijk is dat wel wenselijk in onze crisistijd. Ja. Nou ja, kijk, crisis of niet. Als er thuis een kind geboren wordt, zou ik zeggen... dan zijn vaders heel hard nodig. Dan is het even alle hens aan dek. Dat zelf ook mogen ervaren, een aantal malen al. Maar de vraag is natuurlijk van... is dit nou de grootste politieke prioriteit... die je zou moeten geven op dit moment? Maar ja, kijk, de aanpak van de crisis en de schulden en de werkloosheid... Dat, dat houdt ons natuurlijk veruit het meest bezig op dit moment. Maar op het moment dat er zo'n verlofwet aankomt... en je behandelt hem in de Tweede Kamer... Ja, dan is het denk ik ook goed dat fracties, kamerleden... zich op wat ze ervan vinden en wat ze daaraan kunnen verbeteren. Uh, en nogmaals, dit is een, een onderwerp wat al een tijd speelt. We zijn internationaal gezien echt uh, hekersluiter in Nederland als het gaat om vaderschapsverlof met onze twee uh, dagen. Hackersluiten, echt? Ja, vet, echt, onderaan. Echt en, zeker als je het Europees bekijkt. Ik heb, uh, België heeft uh, tien dagen, waarvan drie dagen doorbetaald. Duitsland heeft uh, twee maanden, zelfs grotendeels uh, het loon doorbetaald. Portugal, uh, ook een interessante vergelijking, zeker in de aanloop naar morgen. Uh, twintig dagen. Kortom, dat zegt nog niet alles. Er wordt natuurlijk ook in CAO's af en toe al wat geregeld. Maar wij denken dat die basis echt al wat steviger is. Toch even, techstanders zullen meteen zeggen... ja, maar het kost ook weer geld. Waar komt het dan vandaan? Om hoeveel geld gaat het ongeveer als we het allemaal rij zitten? En waar moet het dan heen geschoven? Wie gaat het betalen? Nou, daar hebben we wel echt serieus rekening mee gehouden. Want ook wij vinden wel dat je, zeker ook in deze tijd... maar eigenlijk ook al eerder, ten aanzien van eerdere voorstellen... niet zomaar makkelijk even zo'n rekening op het bordje van werkgevers kan neerleggen. Uh, dus wij hebben het voorstel gedaan om het uh, met drie dagen uit te breiden. Dat is in principe uh, onbetaald, althans. Je kunt daar in de CAO afspraken over maken tussen werkgever en werknemer. Maar wij stellen daar wel een fiscale stimulans tegenover uh, van 50% van het minimumloon. En dat is dezelfde fiscale stimulans die je ook krijgt bij de opname van ouderschapsverlof. Uh, dus eigenlijk verlengen we het ouderschapsverlof voor vaders met een beperkte periode... om ook uh, zeg maar, vlak na de geboorte bij hun kind aanwezig te kunnen zijn. Oh, wacht even, maar. drie dagen onbetaald. En wie betaalt dan die 50% van de minimuminkomen inkomen wat, wat wordt geguindigd? Ja, dat, is, zeg maar, dat doen we via de ouderschapsverlofkorting. Dat kost ongeveer 5 à 6 uh, miljoen euro hebben we uh, laten becijferen. Nou, dat, is, uh, dat is natuurlijk wel een bedrag. Uh, maar tegelijkertijd uh, gaan we dat uh, oplossen door de combinatiekorting waarin 1,2 miljard euro uh, omgaat om daar een plakje af te halen en het voor een deel te verschuiven. Dus dat, dat is denk ik geen, uh, geen hele grote consequentie. En Wat kosten de werkgevers dan als je dat doelrekt? Dat hangt er dus van af wat je uiteindelijk in je cao afspreekt. He, wij, uh, er zijn ook nu als cao's waarin werkgevers en vakbonden afspreken om meer dan twee dagen het loon te houden. Maar ik neem aan dat u die berekening wel hebt laten doen voordat u bij dit voorstel kwam. Nee, maar dat... dat hebt u dat niet ge, hebt u het gedaan? Nee, met? want wij willen daar ook als politiek uh, toch een beetje vandaan blijven. Het blijft natuurlijk toch ook maatwerk. Nou, het maar blijft, in tijden van crisis moet je weten hoeveel dat gaat kosten. Maar Dat hangt er vanaf of werkgevers en vakbonden in de praktijk uh, tot afspraken komen. Uh, en dit belangrijk genoeg vinden. Nou, he, er zijn in 17 procent u... nee, van nee, de... Als u wil weten hoeveel je kunt besparen, hoeveel je kunt bezuinigen... zeker in deze tijden van crisis, dan neem ik aan dat u met zijn voorstel... ook doorrekent wat het de werkgevers kost. kosten. Ja, ik, ik heb het, laat me zeggen, wat het, de, de schatkist kost, dat heb ik jullie net uh, voorgespiegeld. Dat hebben heb we ook keurig financieel uh, gedekt. Ja, 6 miljoen ja, is bijna niet. Uh, afhankelijk van wat je natuurlijk afspreekt in je CAO... Uh, de, de, kun je dat per uh, situatie uitrekenen wat, dat, wat het kost? Hè? Je moet in feite, uh, uh, het gaat om loondoorbetaling. Nou, er zijn cao's waarin het loon gedeeltelijk wordt doorbetaald. Er zijn cao's waar het loon geheel wordt doorgetaald. Er zijn cao's waarin er één dag extra bij komt. Er zijn cao's waar het zelfs tot tien dagen gaat. Daar hangt het allemaal vanaf. Dat hebben wij als politiek niet in de hand. Eén um, ding, want u gaf net het voorbeeld van een aantal landen om ons heen... Uh, die, uh, waar dat allemaal veel ruimer is. Uh, is dit dan toch een soort light versie van... in crisistijd gaan we er een beetje tussenin zitten... of is het ook een hele... De principiële kwestie van, nou ja, we moeten daar misschien wel veertien of twintig dagen voor maken. Ja. Nou, het is voor, voor ons zeker als CDA uh, ook wel een principiële kwestie... dat wij ook wel vinden dat de overheid hier niet, uh, laat ik zeggen, tot in het oneindige... het voor mensen moet gaan zitten regelen. Je kunt ook heel veel overlaten aan werkgevers en vakbonden zelf. Maar we vinden het wel uh, van een zodanig belang, net als dat we ouderschapsverlof wettelijk regelen... dat je hier ook een goede basis hebt voor het, uh, het vaderverlof. Het zwangerschaps- en bevalksverlof van de vrouw, 16 weken, dat hebben we ook wettelijk geregeld. Daar mag voor de man ook best iets tegenover staan, of naast uh, staan. En in aanvulling daarop kunnen, hè, kunnen, kunnen vakbonden en werkgevers gewoon zelf afspraken maken over, uh, over de invulling daarvan. Kortom, de stelling. Um, vaderschapsverlof in crisistijd is een overbodige luxe eens of eens. Die van heen, nee, het is kamer. geen overbodige luxe. En uh, ik denk ook dat het een, uh, een bescheiden voorstel is wat, uh, wat zeker ook haalbaar is. We gaan eens kijken wat onze luisteraars ervan vinden. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ga uw gang. U gaat reageren tegen op de stelling. Ja. Ik ben uh, tegen de stelling. Ik vind het volkomen onzin en symboolpolitiek. Ik ben zelf uh, vader van vijf kinderen. Ik denk dat je als ouder lang genoeg van tevoren kunnen inplannen wat er op je afkomt. Um, en om nu weer uh, te verlengen met, met een aantal dagen. Het maakt in principe helemaal niks uit. Je kunt het gewoon prima zelf regelen. Eigen verantwoordelijkheid van de ouders. Onzin. Uw punt is helder. Ik dank u voor uw reactie. Graag gedaan. Aan de lijn, zegt u het maar. Eens of oneens? Uh, goedenavond. Ik ben het oneens met de stelling. Ik vind dat uh, het heel goed is dat het vaderschapsverlof komt. Ik denk dat je het ook makkelijk moet maken voor uh, de jonge mensen... om. Uh, om een kind te nemen. Dus uh, vaderschapsverlof is het één punt. En, uh, en uh, de, uh, de opvang van kinderen is, is het tweede punt. Eigenlijk wat beter geregeld zou moeten worden in Nederland. Dank u. Prima. Goedenavond. Dank u wel. Wij kijken rustig verder aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Jelle de Jong Amersfoort. Ja. Ze moeten gewoon vier weken verlof op eigen kosten opnemen. Gewoon verplicht. En dat is hun verantwoording, dat ze een goede vader kunnen worden. Goeie... Even voor de goede orde, u zegt dus: iedereen die vader wordt, moet ja. vier weken op eigen kosten, ja. verplicht. Uh, uh, dat is dus, ja. Het kost hem vakantiedagen. Ja. Oh. Maar wel, uh, hij heeft er recht op. Hij heeft er... Zonder, zonder uh, dat, ze, dat de baas moeilijk doet. Oké, okay, dus je moet het, moet het kunnen opnemen aan ja. één stuk, vier weken, ja. maar het zijn wel je eigen vakantiedagen. Ja. ja. Daar is geen misverstand over Wij danken u voor uw reactie. Oké, okay. hoi. Aan de lijn, goedavond. de Jong. Meneer de Jong, goedavond. Bent u het eens of oneens met de stelling? Ik ben het compleet oneens met de stelling. Compleet nog wel? En waarom? Ja, nou, ik zal u zeggen, ik ben 64 en ik heb uh, jaren terug gelukkig twee kinderen gehad. En toen was het heel normaal dat je daar gewoon uh, 14 dagen vakantie voor opnam. Ja, dat zei de vorige België ik... ook al. Is dat zo eenvoudig? Ja, is dat zo simpel? Dat is heel eenvoudig, want ik zie niet dat als je een baby gekregen hebt dat je dan op vakantie gaat. Dus die vakantiedagen heb je gewoon helemaal niet nodig. En zeker in deze crisistijden? Nee, natuurlijk niet. Dat is toch de grootste onzin die er is. Dan moet, als, je, als je graag vader en moeder wil worden, dan moet je daar toch gewoon zelf voor zorgen? Hè? Ik hoor u toch niet zeggen dat u van die twee dagen waar mensen wel recht op hebben, waar vaders wel recht op hebben, dat u die wil afschaffen? Nou, die twee dagen helemaal niet. Maar dat een, een, een moeder 16 weken verlof krijgt, dat snap ik. Dat heeft ook iets met lichamelijk te maken. Maar als je als vader langer bij je kind wil zijn, dan neem je toch gewoon je vrije dagen. Die hoef je toch maar heel veel plezier op. En dan hebben uw kinderen, eh, toen u net vader was geworden, dat nooit kwalijk genomen, hè? die eerste twee weken dat u vakantie moest opnemen. Nee, want je gaat er niet met een kind van 3, 4, 5, 6 maanden. Gaat toch gewoon helemaal niet op vakantie. Dus daar gebruik je toch je vakantiedagen voor? Helder, dank u wel. Goedenavond. Graag gedaan, dag. Eddie van van hey, we hebben wat eerste uh, reacties. Uh, opvallend is wel een paar mensen zeggen: Nou ja, kom op, zeg, dat is toch gewoon, moet ik toch zelf weten? Zeg, we maar moeten mensen zelf weten. Dan ja. Denk gewoon je vakantie daarop ja. opbouwen. Merk nou ja, ik, uh, het is ook wel zo dat er steeds meer cao's ook afspraken worden gemaakt over tijdspaarregelingen, tijd. Dat je flexibel je dagen kunt inzetten. En die zou je ook in principe hiervoor kunnen inzetten. Tegelijkertijd vinden we het wel belangrijk om ook uh, ja, die rol van de vader zeker kort na de geboorte, zeker naast dat uh, zwangerschaps- en bevallingsverlof... van die moeder, om die wat extra te accentueren. We zijn ook niet het enige land wat dat doet. Hè? Bedoel, dat verklaart dat natuurlijk niet, maar als je kijkt naar Duitsland... die daar zelfs twee maanden voor reserveert, en wij doen het nu uh, twee dagen... dan straks misschien uh, vijf, is dat echt niet overdreven. En waarom is dat ook belangrijk? Omdat we toch belangrijk vinden dat die ouders uh, samen, man en vrouw samen... die verantwoordelijkheid voor die opvoeding en die zorg uh, gaan nemen. Um, dat is niet altijd uh, vanzelfsprekend. Uh, um, het is ook zeker zo dat als je kijkt naar hoe uh, de zorg zich ontwikkelt... de, de kraamhulp ja, die leeft ook niet meer altijd die uren die we vroeger gewend waren. Dus uh, je kunt die hand ook echt wel uh, gebruiken. Wat iemand op de website ook zegt, op radio1.nl... iemand zegt van integendeel, vijf dagen is nog aan de krappe kant... het zwangerschapsverlof voor moeders in Nederland is ook al erg krap. Ja. U, u duidt ook echt op die verdeling van de mannelijke taak en de vrouwelijke ja. taak. Waarbij de vrouwelijke taak natuurlijk veel, veel, veel zwaarder is, ook gelet op het fysieke herstel. Ja, dat klopt. Um, over, ja, die 16 weken, is, uh, daar zitten we inderdaad internationaal ook wel wat mee aan de krappe kant. Zeker over als er sprake is van meerlingszwangerschappen. Daar hebben we onlangs ook nog een voorstel uh, voor gedaan. Maar um, daarvan kun je nog zeggen dat het gemiddeld genomen wel genoeg is, die 16 weken. Die twee dagen, daar horen wij toch ook van heel veel vaders van... dat men dat zelf ook aan de krappe kant vindt. Natuurlijk kun je dat via vrije dagen opnemen. Gemiddeld nemen we vaders op dit moment vijf vrije dagen op rond uh, de... Uh, bevalling van het kind. Maar wij vinden het toch belangrijk om dit signaal ook af te geven. En uh, iets steviger wettiger, uh, wettelijk te verankeren zodat je er goede afspraken en cao's over krijgt. We gaan nog eens even naar onze luisteraars Allemaal mannen, hè, tot nu toe, die gebeld hebben. Ja, ja, is... Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Ja. Ik spring van de vlekker uit Soest. Ga gang. Hoe uh, kunt u reageren op ben de Ik ben het taal oneens met de stelling. Want? Want? Uh, dan is de kind, dat wel geboren moet worden, is al de kind van de rekening en hoe bedoelt u dat? En, nou, dat bedoel ik. Van, van de financiële vader... rekening? Wat? Van de financiële? Nee, dat niet. Nee, maar als een vader niet bij kan zijn bij een geboorte, dat is natuurlijk uh, totaal kwads. Maar en hoe een vader, een vader hoort gewoon bij de geboorte te zijn van een kind. Ja, en maar... Of we, nou in, of, of we nou in goede tijden zitten, of, goede, of in slechte tijden, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Oké. Okay. Uw punt is helder. Ik ga u danken. Oké. Okay. Aan de lijn, goedenavond. De volgende. Aan de lijn. Nou, het is een hoop. Nog eens. Goedenavond. Ja, ja. goedavond. We horen u, maar is ook een, zoals Thomas zegt, een vervelend piepje. Ja. Doorheen. Goedenavond, bent u er? Goedenavond. U spreekt met Tineke Heemscherk. De eerste vrouw van vanavond. Welkom ja, in de aandacht. U krijgt inderdaad. alle ruimte van ons. Wat ja. vindt u? Even kijken, ik wil erop reageren dat ik het er niet mee eens ben. Ik vraag me in eerste instantie af, wat gaat die vader drie dagen daarna thuis doen? En ten tweede heb ik als zekere aanhanger van het CDA... Een, een, een voorbeeld om te zeggen, als je dan heel goed wilt doen voor het gezin... ga dan terug naar vroeger en haal de kraamzussen terug die tien dagen bij de vrouw is. Ik denk dat je dan meer bereikt dan dat een paar vijf dagen thuis loopt. Ik hoop niet, spreekt u uit ervaring misschien? Of ik uit ervaring spreek? Ja, ik spreek uit ervaring... Want de, de, de man hebt u daarbij dan niet thuis nodig? Of had u liever nou, professionele ik vind hulp dus twee, dagen, twee dagen, denk ik, is in mijn ogen meer dan genoeg. Mocht er nog meer dagen thuis zijn, dan kan hij gewoon verlof opnemen. Maar wa, wat ik vind dat de moeder, wat voor de moeder belangrijk is... dat ze dus die hulp thuis krijgt, dat ze uitleg krijgt... en dat ze een heleboel raad van een ouderwetse kraamzuster nodig heeft. En dat tien dagen lang. Dan ben je heel goed voor het gezin bezig, CDA. Maar mevrouw, daar kan de vader toch ook bij helpen? Nou, daar heb ik mijn twijfels over. Wat diepe zucht hoor ik. Nee, zeker als het de eerste is. Dan weet hij niet hoe het allemaal moet. Dan heb je uitleg bij nodig. En hele goede hulp. En dat is heel erg belangrijk. Zeker voor de dagen daarna. Ik hey, dank u hartelijk. Graag gedaan. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, Ieder Blokman. Ja. ja. Ik ben het er zeker mee uh, onmeens. Want? Het kind, uh, ja, ik vind het een overbodige luxe. Ja. Ik heb geen kinderen. Dan zou ik gestraft worden omdat ik geen kinderen heb... dat die gasten die wel een kind hebben, dat die dus extra verlofdagen krijgen. Ja, ze moeten dat wel zelf gaan regelen met hun eigen werkgever. En er zou inderdaad wel enige overheidssteun naartoe komen. Maar het is ook grotendeels wel mee in een regeling. Maar u zegt onzin, mensen moeten dat zelf weten, eigen verantwoording. Ja, dat, kies je, dat is een keuze, dat kies je voor. Helaas zijn dat de consequenties. Nou, uw punt is duidelijk. Rij voorzichtig. Ja, is goed. dankjewel. je Prettige uitzending. Dank u wel. Goedenavond, aan de lijn. Met roem ro ro de ruiter spreekt u? Zegt u maar. Hallo? Ja, bent ja, u ga het gaan. eens? Bent u het eens met de stelling? Oh, uh, met met roem de ruiter spreekt u? Wij horen u uitstekend, meneer de ruiter. Vader ja, ik, ik, ben, ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. Ik wil het inkomensafhankelijk maken. En uh, dus uh, niet... Uh, uh, in de regeling. Ik vind dat mensen die een behoorlijk inkomen hebben, uh, prijs kunnen blijven voor vrije rekening. En, en ik wil bij... er nog iets aan toevoegen. Uh, uh, zeven weken lang uh, uh, de journalistieke intake met, met sportevenementen vind ik ook uh, overbodig geluk. Zijn. Oh, dan mag ik morgen oh, tegen uh, twee uur overbellen. bellen. Ja. Een aparte klaaglijn met Tom van het Hof. Mag ik mij speciaal voor bellen morgenmiddag? Ja, oké. Okay. Vanaf twee uur. Ja. Dag. Aan de lijn. Goedenavond. Hallo. Ja, goedenavond. Hallo, je spreekt met Palinke uit Ridderkerk. Ja. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Helemaal eens. Want ik vind dat je samen een kind krijgt, zowel man als vrouw, kiezen daar beide voor. En als wij in Nederland een stapje voorwaarts willen maken met betrekking tot de emancipatie... ...vind ik dat de mannen wel degelijk recht hebben op wat langere zwangerschapsverlof... Want zij moeten ook hun vrouw bijstaan. De vrouw heeft natuurlijk een zware taak het kind op de wereld te brengen. Maar de man die moet zijn vrouw daar ook in ondersteunen. En ik vind als je samen een toekomst op wil bouwen, dat je daar beide je aandeel in moet nemen. En dat wij daar in Nederland echt wel onze bijdrage aan mogen leveren. En ook met betrekking tot de kinderopvang, daar ben ik het absoluut mee eens. Tot nu toe, eh, vandaag de dag, is het nog steeds zo dat heel veel moeders eh, part-time werken. En de vaders gewoon full-time. En nogmaals, als je die stap voorwaarts wilt maken, zul je ook daarin een, een evenredige balans moeten zien te vinden. Dus ik ben het helemaal eens met de stelling. Nou, uw punt is duidelijk en uw argumenten zijn helder. Dank u wel. Graag gedaan. Daag. Die van Heim, twee vrouwen hebben gebeld vanavond... waar, waar, waar ik even over de eerste uh, vrouw wil hebben. Die zegt van ja, die kraamzusters die moeten ook terugkeren. Want een, een mogelijkheid, als je het mogelijk gaat maken voor vaders... om vijf in plaats van twee verlofdagen op te nemen... is misschien dat mensen gaan zeggen... Van, nou, dan kan de kraamverzorging beetje bij beetje worden afgestoten. Ja. Nee, nou, waar ik het zeker met haar eens ben... is het belang van goede kraamhulp in die eerste fase. Dat heb ik ook uh, mogen meemaken. Dat, dat is echt heel wezenlijk. Maar de vraag is natuurlijk wel waar we inderdaad op een gegeven moment die rol van die kraamhulp ophoudt... en die van uh, het netwerk van mensen begint. Hè. Dat kan de, de echtgenote man zijn, maar dat kan ook uh, de familie of buren uh, zijn. Uh, in de praktijk spelen die gewoon een hele belangrijke rol. En uh, sterker nog, ik denk dat, dat je moet erkennen, en daar kom ik ook op die tweede mevrouw uit... dat in gezinnen waarin arbeid en zorg steeds meer wordt uh, gecombineerd... Hè, waarin beide partners werken, soms als vier dagen... dat je ook ruimte moet hebben om... Ja, zelf uh, een stukje verantwoordelijkheid voor die, uh, voor die zorgtaken op je te nemen. Dus we uh, proberen ook vaders in de positie te brengen... om die rol thuis meer waar te maken en een opmaatje te geven... Uh, om ook die, uh, een deel van die zorgtaak ook in latere maanden op zich uh, te nemen. Uh, he, ja, he, dat is het eigenlijk het belangrijkste argument. We hebben nog één, uh, één beller. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, met Harnie en alleen Ja, goedenavond, ga u gang. Goedenavond, ik uh, wou aansluiten bij de mevrouw van... Uh, de klamzorg, ja. uh, omdat ik ook mee eens ben dat uh, die zorg uitgebreid zou moeten worden. Een stuk voor de werkgelegenheid natuurlijk, want er wordt veel te veel beknibbeld op de klamzorg in, uh, in Nederland. En dan wordt het nu naar de vaders toe verschoven. En dan denk ik, ja, geef die kraamhulpen, geef die weer meer gelegenheid om te werken en meer uren te maken. En die vaders, die kunnen na tien dagen, kunnen die prima de kwamenzorg mee overnemen. Uw punt is helder. Ik dank u zeer voor uw reactie. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Dat wordt wel helder gezegd. Hè? De, de, de, niet, ja. in niet in plaats van kraamhulp, nee, maar, dat, maar dat, dat is ook niet... Nee, dat, dat willen we niet. Kijk, je hebt gemiddeld genomen 49 uur kraamhulp uh, uh, als, als gezin. Nou, dat, dat is niet overdreven veel, maar het is te doen. En als er medische omstandigheden zijn... dan kun je dat tot maximaal 80 uur uh, uitbreiden. Dus die, die voorziening is goed, maar ik, ik onderschrijf het belang daarvan. Maar ik vind dat mag niet in de plaats komen van de verantwoordelijkheid... die ook vaders hebben om ja, die rol in dat gezin uh, op zich te nemen... Dat hangt natuurlijk ook niet allemaal af van verlofrechten. Dat snap ik ook, ook heel goed. Maar we denken wel dat dat een steuntje in de rug is voor gezinnen om die eerste stap te zetten. Vaderschapsverlos in crisistijd is een overbodige luxe, was de stelling. Tim, jij hebt volgens mij de onverbiddelijke uitgesproken. De onverbiddelijke, niet te bediscussiëren uitslag... is dat 54% het eens is met deze stelling. En daarmee dus 46% oneens. De praktijk in Den Haag, meneer Van Heijem... is dat die verlofwet moet worden aangepast. Het was eerder al geprobeerd via een initiatiefwet... door Ineke van Gent ja. van GroenLinks. Nu gaan jullie dat samen doen, is er nu anders dan in het verleden, wel een meerderheid te verwachten? Ja, nou ja, je moet het altijd afwachten in de politiek. Ik hoop, ik hoop het wel. Ik hoop dat wij een, uh, een goede, een bescheiden... maar wel een, een serieuze stap hebben gemaakt... die in de praktijk straks in de Kamer een meerderheid zal halen. Maar dat zullen we, zullen we merken de komende dagen. Wij gaan u danken voor het feit dat u hier wilde zijn... om uw standpunt toe te lichten. Graag gedaan. En veel ja, succes in de Tweede Kamer. Met het, uh, en vooral ook richting de verkiezingen natuurlijk. Iedereen hard nodig in het land. En op dat. onze site ziet u nog steeds deze stelling staan. Ook de komende dagen kunt u hierop reageren... op onze site van Radio 1 1.nl. Dat betekent dat we aan het einde komen van dit uur van de Radiosportzomer. Maar die gaat gewoon de hele avond verder, dat snapt u wel. En we gaan langzaam een beetje voorgloeien richting de voetbalwedstrijden van vanavond. Polen, Tsjechië en Rusland, Griekenland. Dan gaan de eerste officiële beslissingen vallen. Zo, mag je Is dat zo van de rek? Ja, dat weet u mee.